1 uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Het dak van het AZ-stadion kan verder instorten... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad is er een acuut risico... omdat er in het dak nog twee breuken en verdachte plekken zijn gevonden. Uit het verkennende onderzoek blijkt dat het instorten van de overkapping... afgelopen zaterdag werd veroorzaakt door falende lasverbindingen. Het online condoleansregister, dat is geopend... vanwege het overlijden van prinses Christina stroomt vol met reacties. Enkele duizenden mensen beduigen hun medeleven. De jongste zus van prinses Beatrix overleed vanochtend... aan de gevolgen van botkanker. Prinses Christina was 72 jaar. In de rechtbank van Maastricht heeft Thijs H. drie moorden bekend. één in Scheveningen en twee op de Heide. H. zei dat hij een psychose had. Al twijfelt het openbaar ministerie daaraan... De aanklager zegt dat hij voor de moorden websites bezocht... waar staat hoe je je als psychopaat moet gedragen... en hoe je rechters voor de gek moet houden. Het aantal treinreizigers groeit veel harder dan verwacht. Volgens de NS was de groei het afgelopen half jaar ruim 4,5 procent. Dat is meer dan het dubbele dan waar het bedrijf rekening mee hield. De groei gaat zo hard dat de NS vreest... dat het vanaf 2027 de dienstregeling nauwelijks nog kan uitbreiden en dat treinen op de drukste trajecten niet meer verlengd kunnen worden. Het is drie jaar eerder dan waar ProRail rekening mee houdt. Minister Hoekstra is tevreden over de lichte groei van de economie... maar erkent ook de forse internationale risico's die op de loer liggen... zoals de brexit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde gisteren... dat de economie het tweede kwartaal met een half procent groeide... en het Centraal Planbureau voorziet voor volgend jaar een groei van bijna anderhalf procent. Het weer, de zon schijnt af en toe bij een matige zuidwestenwind. Het is ongeveer 22 graden. Vanmiddag meer bewolking en vannacht gaat het regenen. Morgen begint regenachtig, maar later is het vaker droog. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnald Smaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 on En dit is het tweede uur van Zandvoort Lunch hier op u vrijdagmiddag. En uh, het is uh, vandaag uh, 16 augustus. En um, ja, we hebben nog steeds de mensen en de deelnemers van Roots A hier in de studio. Uh, bevalt het jullie? Ja, Jazeker. zeker. Ja, ja leuk. Ja. Bert. Ja, ja zeker. zeker weten. Volgende keer als jullie zijn, ga ik echt een quizje opstarten hoor, met muziek. Dan gaan we echt een leuk quizje doen. Goed. Maar, um, ja, Dorien, jij had een uh, favoriete nummer. Hè? Zij, ja. Oh, ik wil trouwens wel even de oma van Chris even de groeten doen. Oh, de oma. Hoef, oh, ik, oh, hem ja. nieuw fan Hoef ik hem zelf een groeten ja, de groeten. Dus, Dorien, jouw favoriete nummer. Die ja. hebt hem net al genoemd, ja. maar vertel. De Bee Gees. En wat brengt dat jouw favoriete nummer? You should be dancing. Nou, ik kan gewoon niet stil blijven zitten als ik dat niet oh, dus laat hoor. Dus mensen, gaan dan uh... even naar www.zfm-live.nl. Dan kan je meekijken naar Dansmove van Doreen. Ja. <laughs> Zullen we gewoon lekker draaien? Ja, leuk. Gaan we doen. Doreen, haar favoriete nummer van de Bee Gees. Ja. Lekker kraakjes zit er ook in. <laughs> ja. ah, aans hoor. Ja. Ah. Zfm-live.nl, mensen. <laughs> ik doe mee. De Bee -gees met You Should Be Dancing. Applaus voor Doreen, dames en heren. Ja, ja, ja, ja. Dorine, dat heb je goed gedaan hoor. Dorine, Dorine. Je bent aangenomen. Ja. Be Heerlijke muziek, inderdaad, Dorine. En je heupjes blijven daar uh, niet stil Nee, Dat klopt. <laughs> ja, een beetje gedanst, hè? Ja. Helemaal. Helemaal. Ja. ja, en we hadden net even met Bert uh, erover. We gaan zo meteen uh, trouwens even het weerbericht doen. Maar eerst Bert. Jij hebt ook een favoriete plaat. Uh, nou, één van mijn favoriete Eentje plaat. van je the favoriete. Gold, the Golden Earring When the Lady Smiles. En waar komt die vandaan als een van je favoriete plaatjes? Nou, ik vind het gewoon een goede. Ja. Zullen we gewoon lekker meteen draaien? Niet te veel over praten? Wat je wil. Anders pakken we de zandloper er weer bij, hoor. Vijf nee. <laughs> minuten oh, gaan nu in. Oh. Ja, de, de Lady Smiles. Gaan we gewoon draaien, hoor. The Lady Smiles van The Golden Earring hier op ZFM Zandvoort. Lekker rocken, Bert. Gaan we? Ja. Ga je ook, ga je ook dansen? Nee, ik dacht voorstel. Doe maar. <laughs> dat wil ik de mensen niet. De... Bertje, Bertje. Dat wil ik de kijkers niet aandoen. Oké. Okay. Dames en heren, ja, er komt net een, uh, toch een, uh, ja, een, uh, een, uh, een niet zo leuke mededeling. Een trieste mededeling vooral. Ja, Bert, het, jij uh, hebt het laatste nieuws. Nou, ik heb gelezen dat prinses Christina is overleden. Wat? Ja. Uh, ik weet er niet veel van, ik zie het net op de e-mail. Maar, uh... We gaan het uh, nieuws even zoeken en dan komen we er zeker zo meteen even op terug... naar, naar het, uh, het weerbericht... Uh, en uh, ja, het is natuurlijk uh, vreselijk nieuws. De prinses uh, Christina overleden. En uh, ja, daar gaan we zo meteen zeker nog even op, uh, op uh, oh, terugkomen. Zie. Ik heb hem al maar goed. Je hebt hem al. Ja. Zullen we dat zo meteen heel even doen? Ja, maken? is goed hoor. Ja? Oké, okay. want anders uh, gaat er hier weer wat mis. We gaan uh, langzaam even naar, uh, naar, het, uh, naar het weerbericht. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het droog met stapelwolken zon en wolkensluiers. Het wordt 20 tot 23 graden. Dan vanavond valt in het westen af en toe regen, en vannacht op meer plaatsen ook. Morgen bewolkt en buiig, in de middag kan de zon doorbreken, in de avond volgt er dan meer regen. En dan zondag nog zijn er buien en ook droge perioden. Komende week weinig buien en wordt het 19 tot 21 graden. Madonna. En Madonna is jarig geworden, daarom ook artiest in het licht. Ze is 61 jaar geworden, de queen of pop. En uh, ja, we melden het net al heel even kort. Uh, prinses Christi Christina is overleden. En uh, ja, Bert, jij weet er meer van. Nou, ik heb het hier van het internet. Christina Christina is vrijdagochtend op 72-jarige leeftijd... overleden op Paleis Noordeinde in Den Haag... Ze bo had botkanker. Jeetje. Ja. Ze was geboren op 18 februari 1947. Ja, dat klopt. dat. Hè. Ze was wel een graag geziene prinses. Met Koningendag en ja, Koningsdag en zo. Natuurlijk. Ja. Ze ging eigenlijk onder maar Rijken. In het begin. Ah. Maar ze heeft haar naam geloof ik veranderd een keertje. Ja, wat vreselijk nieuws voor de familie van de Oranje. Vanuit deze plek natuurlijk heel veel sterkte. En vanavond zullen we heus wel veel meer hierover horen bij de showbiz op televisie. Maar ook natuurlijk zal er op NPO wel weer een hele mooie ja. documentaire over haar komen waar Doreen naar gaat kijken. Er is een condoliansregister geopend. En uh, waar kunnen mensen daarvoor terecht? Nou, dat moet, moet ik even gaan ik ga even tikken. We gaan, weet je wat we doen, Bert? Tiki, Me, mensen mogen dat ook thuis best wel uh, even zelf doen. Uh, nou, dat moet ik, zelf even, doen, dan toch? Dan moet ik gaan uitzoeken. Ik denk dat het er ja. wel ergens op het internet staat, hoor. Ja, die zullen er vast zijn. En, en er zal ook wel een kondige jansen in het algemeen zijn die openbaar is. Uh, dames en heren, we gaan ook verder met het programma. Natuurlijk, slecht nieuws uh, ja, hoort bij het leven helaas. Maar we moeten ook gewoon door met het programma. Uh, we hebben nog steeds natuurlijk... Julissa van Roots, eh, Zandvoort... en uh, activiteitenbegeleider Chris... is hier nog steeds in de studio. Jazeker. En uh, je bruist wel van de ideeën. Uh, ja, altijd een beetje. Ik denk dat het ook een beetje de kracht is... als je activiteitenbegeleiding doet... dat je continu een beetje zoekt naar uh, mogelijkheden en opties. En ja, wat ik gewoon heel erg fan van ben... dat is als mensen een bepaalde interesse hebben voor iets... Ja, moet je daar zeker wat mee doen? Dus dat is altijd een beetje het, uh, het sleutelwoord. En uh, nou, daarom is het ook zo ook leuk werk. Ja, want als je kijkt naar je werk, um, uh, wat zou je nog mooier vinden wat bij jullie organisatie past en wat er nog niet is? Ja, we doen op zich best al wel veel wat dat betreft. zijn goed vertegenwoordigd, maar ik denk altijd naar zoek naar mogelijkheden of dingen die er nog niet zijn. Dus bijvoorbeeld ook met name in Zandvoort we gaan met name op zoek naar activiteiten die nog niet zo heel veel gedaan worden op andere gebieden. Maar ook belangrijk, denk vanuit de kracht vanuit de mens zelf. Dus bijvoorbeeld, ja, wat, waar heeft bijvoorbeeld Zandvoort behoefte aan? Wat is er nu qua activiteiten nog niet? En. Ga daarop um, um, doorborduren en, en kijk waar de mogelijkheden liggen. Maar ja, op activiteiten kan je heel veel kanten uit. En wat is jullie doel qua leeftijdsgroep? Eigenlijk alle leeftijden grotendeels. Ja, het is um, in de praktijk waar ik het meeste mee werk. Dat is, ja, je wil natuurlijk helemaal niet generaliseren, maar veel boven de... 25, 30 jaar ongeveer. Maar ja, in principe um, ja, iedereen, ongeacht de achtergrond, dat soort dingen, um, ja, is, is gewoon welkom. Uh, wat, uh, waar kan ik als, uh, als persoon die uh, jullie hulp nodig hebt, of in ieder geval uh, een activiteit van mee, jullie mee willen doen, waar kan ik dan terecht? Um, dat is www.roads.nl. En Roads um, uh, schrijf je op zijn Engels, dus dat is roads.nl. In ieder geval via jullie website, daar staat alles ja, op. klopt, ja. En uh, ja, wat, wat er, zijn er nog nieuwe dingen uh, wat je kan melden hier op de radio... wat jullie gaan doen? Ja, we zijn momenteel even druk aan het onderzoeken van... nou, uh, waar mogelijkheden liggen om inderdaad uh, weer leuke uh, activiteiten... en nieuwe activiteiten in te steken. En uh, Nou ja, we, zijn, uh, we hebben het heel erg naar ons zin hier. Dus nou, we kunnen altijd natuurlijk even kijken of we uh, hier onderling nog... Uh, uh, mogelijkheden zijn en of we wat, wat leuks kunnen bedenken. Dus uh, nou, ja. daar gaan we even een plan voor maken. Nou, dat, is heel, dat is leuk, samenwerken in Zandvoort is heel erg belangrijk. Hebben jullie al met andere organisaties ook samenwerkingen? Ja, wel her en der inderdaad samenwerking, omdat je natuurlijk in dezelfde sector werkt. Dus over en, leer, over en weer deel je natuurlijk wel ervaring uit. Uh, om precies te zijn, moet ik heel eerlijk zeggen, waar Zandvoort zelf veel contact mee hebt, organisaties, uh, weet ik niet precies uit mijn hoofd. Ik wil ook niet een onderscheid maken door de ene wil te noemen en de ander nee, niet. Maar er nee, nee, nee. zijn wel, omdat je natuurlijk in dezelfde branche werkt, zijn er wel uh, over en weer wat communicatielijnen. Heeft Zandvoort niet, uh, dat is misschien een kritische vraag, maar ik bedoel hem wel positief. Um, heeft Zandvoort niet te veel van deze organisaties? Nou, en dat is dus ook precies het punt waar je een beetje teg tegenaan loopt. Je wil niet uh, in dezelfde vijver gaan vissen. Dus juist is het dan belangrijk dat je dan op zoek gaat naar iets dat er nog niet is. En dat is best wel lastig, maar aan de andere kant ja, ook alweer de uitdaging. Zeker. En uh, heb je die uitdaging al gevonden of uh, hebben jullie nog een klein weggetje te gaan? Um, ja, we zijn uh, nu weer goed bezig en van en, uh, start gegaan ook. En, uh, maar ja, ik denk je moet altijd blijven innoveren. Dus dat, uh, dat op het moment dat je achterover zit en denkt... nou, we hebben het wel, dan, uh, dan, uh, dan, dan wordt het uh, zeg maar automatisch beloond. En je moet altijd gewoon scherp blijven. We gaan even weer naar muziek en dan komen we zometeen gewoon bij jullie terug. In ieder geval natuurlijk veel meer over rood, Maar ook, um, maar ook uh, de evenementagenda gaan we nog even doornemen. Wat is er voor met te doen of komende weken? week... <coughs> En uh, met die airco aan vind ik het toch een beetje ijskoud. We gaat u luisteren naar Nielson met Ijskoud. De Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje oor.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 Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gestrekt door ons verhaal Erko staat aan, dus het is hier ijskoud in de studio. Nee hoor. Ja, Christi, prinses Christina is overleden. En ik hoorde net, dat is wel een nieuwsfeitje eigenlijk. Dat zij een van de weinige prinsessen is die gecremeerd worden. Ze gaan allemaal met de tijd mee. En ja, ze wordt niet bijgezet, maar gecremeerd. En uh, dat, uh, dat viel mij even op tussen het nieuws door. En uh, ja, ze is, het is ook al aangepast meteen op Vicky Wikipedia, ik vind dat wel heel snel, uh, Chris. Ik vind, dat, uh, ik, ik vind dat wat dat betreft zeker snel, ja. Maar ja, dat, um, uh, ja soms staan een hele oude artikel op Wikipedia... maar soms ook inderdaad uh, mensen met bepaalde pagina's zijn heel vroeg bij... en die hebben dan zoiets van nou, weet je, dan uh, gooi je het meteen alvast even erop. Ja, ja. Wat, uh, wat is eigenlijk... Je, je bent van Rood je bent oud ZFM'er trouwens ook. Dat is ja, wel heel erg leuk. Ja, de reunie is het eigenlijk. En, en uh, als je naar die tijd terugkijkt, wat... Uh, wat vond jij van die tijd? Ja, het is uh, ondertussen natuurlijk zijn jullie ook verhuisd. Dus je zaten eerst achter het circus en nu uh, ja, op Gasthuisplein inderdaad. Ja, Gasthuisplein inderdaad. Ja, uh, toen uh, vaak in de avond ook een programma gedaan, nog, Tracks and Facts heette dat destijds. En uh, ja, ik, ik kwam toen ook niet echt uit Zandvoort. Ik woonde in Hoofddorp. Maar ja, op een gegeven moment krijg je inderdaad... Uh, dat je weer gaat verhuizen ergens anders naartoe. En toen is het, uh, om in Zandvoort stermen te praten... een beetje verwaterd. Ja. Maar, uh, maar uh, nee, leuk om weer even te zien... Uh, hoe jullie het uh, nu voor elkaar hebben hier. En uh, andere locatie. En, uh, ja, dat was leuk gemeente. allemaal. Zeker. Ja, zeker mooie gemeente. We gaan weer verder met muziek. En zometeen de, ja, de agenda van wat is er te doen in Zandvoort. We gaan luisteren naar Doodal met Nump.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 I wanna cry that makes me think we'll make it out alive so come on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 Te puedo llevarle vuelto a Rio a Cartagena, de punta cana Venezuela, baby te lleva donde quiera, Todos todo lo hacemos a tu manera, De Puerto Rico a Cartagena, hey, te punta cana a Venezuela, hey, baby te llevo a donde quiera, hey, todo lo hacemos a tu manera yeah.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 Dat was wel even lekker zomers hier op de radio, hè? En weet je nou, wat nou het leuk is van al die zomerhits? Dus niemand verstaat het, nee. maar toch uh, scoort het allemaal. Dus ja, ja het is, blijkbaar is het ook weer zo dat de tekst dus niet zo heel veel uitmaakt. lekker Nee, gewoon nee, nee. nee. Tana, ik uh, dit is toch wel een van de zomerhits uh, van afgelopen tijd. Nou, en, het mooie uh, was, dat is een soort anekdote... Um, t, wat was het? Anderhalf jaar geleden was die Louis Fonsi... dus in, um, wat is het? Uh, Avas was vroeger de Heineken Musical. Ja, ja, ja. Toen uh, is het concert afgelast. Omdat niemand... Er, hij was gewoon niet populair genoeg. Hij had net aan Despacito, maar voor de rest niemand kende het. Niemand wou erheen. En nu in die tussentijd de afgelopen jaar heeft hij alweer drie of vier hits gehad. Maar hij dat niet meer in de planning dat hij nog terug kon naar Nederland. Ik nou, denk waarschijnlijk, we hem maar lekker. Ik heb hem wel een keer teruggezien. Nog bij de televisiering afgelopen jaar. Toen en... stond hij in het schuurtje buiten in de regen. Nee, nee. Maar ik was uh, stand-in voor het programma. Voor de televisiering En ik moest uh, werken als, als een bekende Nederlander. Moest ik spelen. En uh, ook antwoorden, vragen antwoorden geven aan Jan Smit. En uh, toen... Ging hij optreden tijdens dat galen. Heb je toch een gratis optreden? Ja, dat nou. was leuk hoor. Ik heb het ook nog gefilmd. Mocht eigenlijk niet, maar uh, ach, dat doen we gewoon. <coughs> um, werken jullie ook met vrijwilligers trouwens, Chris? Dat is misschien wel een, leuk, een, nog een belangrijke ja, vraag. zeker weten. Ja, Ook een groot aandeel uh, vrijwilligers zijn ook uh, werkzaam bij Roots. Inderdaad. Ja. Dus uh, de, ook die mogelijkheden zijn er. Ook bij Zandvoort, vrijwilligster. Ik weet niet of ze luistert, maar Maria bij deze even toch eventjes, vindt ze toch leuk. Hè. Groetjes. Toch <laughs> Maria, groeten van ons allemaal. En uh, ja, dus, dus inderdaad. Uh, de, we, we zitten trouwens echt in Zandvoort. Er is een vlieg die ons bezoekt al ongeveer een uur. En we proberen hem eigenlijk te vangen. Maar op zender een klap erop geven, dat is niet zo handig. Maar nee, uh, nee dus uh, vrijwilligers. Ja, daar doen we zeker ook heel veel mee. Dus het is He, ook op allerlei Hebben gebieden. jullie die ook nog nodig? Ja, ook altijd. Ja. Hoe meer willen, hoe beter. Roods.nl Ja, geef je op. En uh, zeker ook uh, in Zandvoort als je wil helpen met, uh, met de activiteit. Uh, nou, uh, ik zou zeggen, kom maar door. Heb je het een beetje leuk uh, gehad? Of hebben jullie het leuk gehad? Zeker weten. Ja? ja, hoor. Zeker weten. Nou, daar ben ik blij om. Ja, de twee uurtjes zijn alweer bijna voorbij. Dus we gaan zo meteen het programma afsluiten. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor je komst. Wil jij nog wat melden, Chris? Ja, zeker. Dorien, uh, de, you missen een stem. Dorien moest er uh, een half uur geleden vandoor. Dus als jullie inderdaad zoiets hebben van: hé, hey, waar was uh, die, die vrouwstem die nog op zender zat? Dat, ja. dat was Dorien. Die is inmiddels weg. Dus dat, uh, de, er is niks gebeurd. De microfoon is ook niet stuk. Ze moest weg. Nou, en ik hoop eigenlijk, Chris, dat jij ooit toch nog wel een keer terugkomt hier op de radio. Ja, wie zal het zeggen? We He? gaan het zien. You never know. In ieder geval bedankt voor jullie komst. Het was een leuke, gezellige uitzending. En ik weet bijna zeker dat jullie snel weer een keer terugkomen. Hey! De, de, deze uitzending duurde mij niet te lang. Oh, zeker niet, zeker niet. Kunnen we even door doorgaan, joh. Ja, maar dan, je dan gaat de de door. Plaat. duurt het te lang. <laughs> ja, maandag zijn we er weer. Vanaf 12 uur maandag met Dolly Pierik.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 I'm do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 Ik span je als besluit en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit en vlucht weg naar een nieuw begin. We well, on my choo-choo. I'll be your engine driver in a bunny suit.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 say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 Gaar stiekem tussenuit, right, een yes, luchtweg right. na.